Ja, uiteindelijk alles is gecorreleerd doordat de, de geldhoeveelheid, dat, dat zit aan elkaar vast. Dus iedereen zit ook te letten op wat die centrale bankiers doen. En dat bepaalt dan heel erg of alles omhoog gaat of alles omlaag. En dan zijn er natuurlijk wel uitzonderingen. Het is nogal enigszins afhankelijk van succes van een bedrijf of een, uh, ja, een uh, cryptocurrency of een commodity. Maar ja, het is heel erg gekoppeld door, door de centrale bankiers die aan elkaar gekoppeld zitten ook weer. Misschien is hoog tijd om daarvan los te koppelen. In ieder geval, uh, ja, de maruana Mar index die, uh, die is eventjes naar een dalletje gegaan. En uh, ja, die klautert het nou weer uh, omhoog. Ja, naar de wolken. Even kijken, we hebben olie. Uh, olie op 44,71. Nog steeds niet echt. Uh, uh, gaat nog niet omhoog, ondanks alle oorlogsdreigingen rond Qatar en uh, de golf. Nee, goed, uh, dames en heren. Dan gaan we nog even naar de Fertility Index.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 He, wees zuinig met je zaad. Want ja, he, he, he, al, alles houdt een keer op. He. Nee, goed joh. Nee, dankjewel. Uh, jij moet nog heel eventjes weg, had begrepen. Maar je bent aan het eind van de uitzending ben je er weer, hè? Ja. ja, ja Mooi. Ja. Ja. Nee, goed joh. <lacht> Oké, okay, ik hoor het alweer. <lacht> nee, dan gaan we even naar het nieuws toe. Nou, we beginnen met uh, duizenden Nederlanders die op een zwarte lijst van de banken staan. ja. Waar ze zich dan vooral zorgen over maken... zijn de, de beroemde Nederlanders... en de politiek uh, interessante... Politi politically Exposed Persons. En die uh, worden dan... Uh, zoals Sharon Dijstra. De partner van fractievoorzitter Alexander Pechtold, wordt hier genoemd. Oh, de moeder van premier Mark Rutte stond ook op deze lijst. Waarom eigenlijk? Nou ja, het is altijd er zit bij politieke personen altijd een gevaar van corruptie. Dus dan ja, zelfs hier wordt dat herk herkend. Als je macht hebt, dan komt er opeens geld jouw bankrekening binnenrollen. Dus er moet een speciale aandacht ja, op gezet worden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 dan een stip. <laughs> Toch? Ja. Hoeveel uh, uh, uh. uh, journalisten van Reuters lopen hier nog rond? Uh, sinds... Uh, nou de, van, de, van de AEX is ook niet al te veel meer uh, over.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 Komen die dan naar de Zuidas en Amsterdam toe? En het antwoord daarop is nee. <laughs> Want er zijn hier in Nederland zijn er maximumregels voor uh, bonus. De balken en de norm waarschijnlijk of zo. En ja, dan, uh, dan komen die lui niet. Die uh, denken, daar gaan we wel ergens anders naartoe. En nou, nou kwam er een voorstel om te zeggen. Uh, yeah, maar dat soort lui willen we wel hebben. Want uh, ja, daar zien je dan altijd wel een nut voor. Heel, heel, je land helemaal vol stopt met bankiers, dat is natuurlijk uh, geweldig voor je welvaart. Hè. En uh, daar. Uh,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 En dat betekent dat die banken dan eigenlijk geen zaken meer kunnen mogen doen... van de EU met de EU onderdanen. Maar dan nog een berichtje. Deze komt uit Joop hoor. <laughs> Privatiseren loopt vaak uit op hogere kosten. En daar komt die jongens. slechtere prestaties. Joop <laughs> had weer te diep in het glaasje gekeken. Er kwam er allemaal wartaal uit. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> het is weer een prachtig stukje van... Uh,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 En dat komt dan uit dat onderzoek. Het werd als een wondermiddel beschouwd, decennia lang. Maar nu wordt het weer uh, veel teruggedraaid. Nou ja, we weten natuurlijk allemaal dat privatiseren is een heel dubbel woord. Uh, privatiseren betekent dat iedereen... In, in onze libertarische termen betekent dat iedereen... privé-eigendom mag verzamelen, mag creëren... en een bedrijf mag oplichten. Iedereen mag waterleverancier worden. Of uh, vervoerder, of uh, zorgverlener, maar... Of tenminste een aandeel uh, NS kopen. Ja, <laughs>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 20,6% meer glans. Denk ik altijd van. Mm. 833 WC1, adviseren WC1. Ja. Ja, getallen. Dat, dat, dat roept een soort valse betrouwbaarheid op.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 ja, elke te elke telecomprovider moet dat doen.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 Ja. En ja, dat is eigenlijk een hele smerige, ondoorzichtige constructie. Je ziet er heel vaak politieke benoemingen in. Hè? Als je nu een bestuurder, de directeur van Schiphol of van de, van de grote <laughs> woningbouwvereniging of... Jan-Kees uh, de Jager, die CFO is bij KPN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 Zijn we daar nou elkaar aan het beschermen? Wie, wie? Ik, dacht, ik dacht altijd, in de domme veronderstelling was ik als domme onderdaan, dat de agent dan beschermen. Maar die agent die moet ook beschermd worden. Dus wie wordt die agent dan weer beschermd. Ik heb zelfs een keer iemand horen zeggen dat het leger moest beschermd worden. Ja, wie, gaat, wie gaat dat dan doen? Hè? Dat is helemaal...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 Ja, en, en wie is dan een, een journalist? Hè? Want je hebt ook heel veel bloggers, je hebt vloggers, je hebt... Uh, ja, en dan ja. hebben ze een journalist met een speciale vergunning, zeg maar. Hè? En dan moet je ja, dan ja, je voor 1 ja. miljoen euro moet je die bij de Staten kopen, weet je wel? Ja. <laughs> nou, ik denk geen en idee. En cursusvol voor Holger. Ik geloof als je je bij de, bij de NVJ aanmeldt, bij die, uh, die journalistenvakbond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 Dus je kunt heel snel die beschermde staat krijgen. Maar is het dan, is, is het dan zo dat op het moment dat je tegen een journalist uh, zegt... Hey, hey lul. lul <laughs> dat, ...dat het dan een soort Veel van ambtenaar in functie kijk. wordt? Het is maar een voorstel natuurlijk. Ja, nou ja, om ambtenaar in functie uh, te kunnen ja. worden... ...moet je eerst ambtenaar worden. Hè? Dus uh, dan zijn al die journalisten in dienst van de staat. ze <laughs> dus, uh, boeren nu toch heel erg slecht. Ik bedoel, het beroepsjournalist betaalt niet zo goed. Mm -hmm. Dus uh, ja, dan... Uh... Ja, Juri en zijn ideeën zijn van, uh, nou ja, ambtenaren bij speciale, die zijn uh, lul afgeschermd, en dan met 250 euro boete. Wordt een journalist dat straks ook? Ook als hij niet lid is. Maar dat is, het is natuurlijk nog maar voorstel dit. Ja. Van uh, Alex Brennick oh jee. samen met criminoloog Marjolein Odekerken.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 en Nou, onlangs ook weer een geweest met CNN. Hebben jullie gezien met CNN daar? Nou... Nee. Ik volg CNN eigenlijk niet. Nee, maar ik ook niet. Maar de Stichting Veritas die hadden CNN artje geroepen eigenlijk. Die hadden, die hadden een, een hoofdredacteur of zo. Ik weet zijn naam kwijt, dat is de een precieze een functie, maar redelijk hoog in de boom. Die hadden ze met een verborgen camera een beetje zitten ondervragen. En die zei eigenlijk ja, dat hele trump Russia gedoe, dat is eigenlijk allemaal onzin. Dat doen we alleen voor omdat het goed met de ratings werkt en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 Bon uitdelen. En ook weer hier een bon uitdelen, alsof je een cadeautje krijgt. Hè? Dus er wordt niks afgenomen. Er wordt niet gezegd eh, mensen moeten vaker beroofd worden. Nee, ze moeten vaker een bon gedoneerd worden. Eh, en de BOA's deden het vaakst een boete uit in Amsterdam. B bijzondere uh, opsporingsambtenaren zijn dat. Dat zijn van die mensen die die dan uh, die regeltjes naleveren dat je bijvoorbeeld in Nieuwegein niet verder dan 150 meter van de supermarkt mag zijn met een winkelwaren. Dan, je een, dan overtreed je een, een uh, speciale gemeentelijke verordening. En dan komt er een BOA, die komt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 Te financieren. Dus je moet de boetes ophalen om de handhaving van die boetes te financieren. En daarbij de kanttekening: dat is helemaal mooi om het mee af te sluiten, dat het opleggen van boetes niet financieel gedreven is. <laughs> <laughs> dat is wel echt zo'n schop in je kruis, voor als je dit leest. Ja, ja, ja. Afsluit. Ja, dus de, de staat heeft tenslotte geen winstoogmerk, hè? <laughs> nee, nee, nee, nee, helemaal, nee, helemaal niet. Nee. Goed. <laughs> Goed, dan gaan we naar het volgende bericht toe en dat gaat over de storing van de politie.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 die, uh, met die ransomware. Dus niet zo dat ze bij de politie uh, foute websites bezocht hadden en een virus hadden binnengehaald ofzo. Nou, dat is weer een hele geruststelling. Ja. Nou goed, dan gaan we nu even naar Josje uh, Livo toe. Want die uh, komt nou het uh, café uh, binnenwandelen. Of binnen Huppelen zelfs. Volgens mij heeft hij wat goed nieuws te vertellen.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 Ah, nou, dat, dat is inderdaad wat sympathiek. En dan al die mensen die lopen te zeiken: van hè, die mensen die bel ontwijken belasting, wat immoreel. Ja, ja. ja. En, en uh, hij, hij kwam mij dus op het spoor, omdat ik een uh, notoire belastingontwijker schijnt te zijn.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 Uh, je mag het noemen zoals jij wil Johan. Nee, we staan straks gaan ja, ga luisteraars zoeken op de, op de letter I. E. I-gulden, e, e weet je wel. Ik, ik, ik zei in het begin altijd E-gulden en toen zei iedereen tegen mij één e e gulden, één e gulden. Dus toen ben ik, op een gegeven moment ben ik overgestapt op I-gulden. E maar uh -uh. Uh, ja, we zeggen ook e mail hè. Ook niet E-mail, dus ja. Uh -uh. Uh -uh. Maar uh, vrijheid, blijheid uh, Johan. Ja. Als jij het weet gulden moet je dat gewoon doen. Als het is zou ik hier ook verder geen... Uh, <inaudible>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 Hij uh, op hmm. Ja, dat was op G, uh, <laughs> GDAX, <laughs> de uh, grote Amerikaanse exchange. En daar was wat misgegaan. Uh, even kijken, wat was het nou ook alweer? Ja, er, er duwde iemand geloof ik op. Een, uh, het was een Het was een soort fat finger. Je zit natuurlijk een heleboel onervaren rijke beginnelingen in de crypto wereld. En er was iemand die drukte gewoon verkoop market order van 25 miljoen of zo.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 Eigenlijk, heb je, eigenlijk zeggen jullie dat de Ethereummarkt net zo volwassen is als de goudmarkt. Heb ik dat ook... Ja, bij de, goudmarkt, bij de goudmarkt zit er ook af en toe zo'n speler die opeens in één minuut 2 miljard uh, of laatst wat nou, 5 miljard aan uh, goud uh, op de markt dumpt. Maar ja, heb je bij, da, daar heb je ons idee dat, dat het daar bewust is. Ja, precies. Dat ja. Niet dat het uh, grote partijen zijn die bewust goudprijzen laag willen drukken om de inflatie laag te laten lijken. Ja, dat, dat bericht heb ik ook ergens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 Helemaal van die nieuwe munten. En die bedrijven die in één keer... Ja, er was één bedrijf die haalde in acht minuten 100 miljoen op of zo. Die gaan natuurlijk ook verkopen om, om al hun investeringen te doen. Dus dat, dat kan ook wel aardig wat verkoopdruk opleveren. Absoluut, nou, dat heb je ook gezien met bitcoin. Ik bedoel, de, de reden waarom dat die vanaf 2013 tot aan 2016, ongeveer 15, 16...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 dat spreiden en dingetjes kopen en ja, zo verspreid uh, dat bezit zich. Ja. Ik las overigens net dat Burger King in Moskou vanaf zomer of zo bitcoins gaat accepteren. <laughs> dat is ook wel weer uh, grappig. Zeker ja. belangrijk dat het dat het algemeen gebruikt wordt, want uh, ook als het nu momenteel is het eigenlijk een beetje te duurder voor, want de transactiekosten zijn zo hoog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 De, de Vereniging van Beleggers in Nederland. Die, uh, ja, die, die zijn ook zeer kritisch over de crypto-valuta. Dat is wel opvallend, omdat volgens mij de, hele, uh, beleggings, uh, de aandelenmarkt op dit moment een uh, grote zeepbel is. Hè? Ja, nou, da daar heb ik dan wat te weinig verstand van om over uit te laten. Dus uh, ik ben zo... nou, Misschien kan Peter het wel uitleggen. Of hij het voor nou, je ja, vertelt, uh... de chat ja, verteld. De waarderingen zijn heel hoog, dus uh, relatief.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 Af te betalen zodat je rentelast dan laag gaat. Maar de vraag is maar of ze dat echt gaan doen, want de Draghi zei dat ook alweer: van oh, uh, we gaan de hand op de knip. Maar ondertussen vielen er vorig weekend weer twee Italiaanse banken om en die kregen er weer een bail -out. Maar er is ook wel goed nieuws: hè. John McAfee gaat Ethereum minen, <laughs> hij heeft een AMD Radeon 470 kaart op de kop weten te tikken.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 Oké. Okay. Ja, bij, bij Dash moet je bijvoorbeeld 10.000 Dash hebben. Dan heb je een Dash Master Note. En die, ja, die, uh, die, uh, is dat 10.000 of 1.000? 1.000. Uh, ja. uh, ik dacht ah, dat, duizend. Is, ja. dat is inmiddels al uh, bijna 200.000 dollar. Lopen. En, en, en ja. Ja, wat ik nog even over uh, Proof of Stake Proof of Work. Ja, je kan natuurlijk zeggen van... ja, Bij Proof of Work kan iedereen...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 Oh, nou dan, dan hou ik er erover op. Maar uh, een complimentje, want ik zag hem uh, gisteren pas of vandaar, ja, ja, dat moet ik wel zeggen. Heel leuk, heel goed.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 En het is bij de overheid altijd zo dat falen leidt tot meer geld ja. en uh, ja, succes tot minder dan waarschijnlijk dus. Ja die, deze man die heeft uh, een zuiveringscampagne doorgevoerd uh, met een, uh, toen die, die staat greep daar kwam waarna hij gelijk na 10 seconden al een lijst uh, te, uh, te, uh, tevoorschijn trok met uh, iedereen die, die ging arresteren omdat hij bij de koep betrokken was en uh, bij daar, die arrestatie zijn 50.000 mensen opgepakt, 138.000 mensen ontslagen, 2100 scholigen gesloten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 grondwettelijke vergaande grondwettelijke veranderingen op de agenda die nog meer macht geven aan de president dus dat is allemaal niet zo best hè? dit lijkt allemaal zo erg op uh, wat Hitler deed in de jaren dertig ja, dat moet wel beloond worden natuurlijk hè? ja dan moet je gelijk ja. meer geld naartoe gaan ja maar wie ondertussen ook aangeschoven is, is, uh, is uh, Henk Henk, goedenavond hallo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 dus het idee is dat uh, je hebt nu nog de rechtsstaat niet op orde. Dus, uh, Daar je... ja, ontbreekt alleen wat geld. Ja, dus uh, nou, dat wil ik ook wel van uh, dat ik geld krijg om aan de regels te kunnen voldoen. Uh, ja.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 Ja, nee, het is, uh, ja, dat is ja en nee. Het is, uh, ik bedoel, ik, ja, ik kan nu in uh, één dag een muziekinstrument bestellen in Duitsland. En uh, dat het de volgende dag uh, uh, bezorgd wordt met dezelfde tijden als dat ik het in Goes uh, zou bestellen. Dat is denk ik wel, uh, dankzij de EU. Ook de interne handel is natuurlijk aan, aan heeft heel veel regels uh, erbij gekregen. Uh,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 ...en in gaskamers uh, moet verdwijnen... ...maar die voordat dat gebeurt... ...graag het land uit uh, willen vluchten. Als, het de, als de Turkije dan bij de EU hoort... ...is het makkelijker voor de tussenaanhalingstekers... tussen Joden en Zijgunners... ...om Turkije uit te vluchten. Ja, ja. Ja, ja. ja. ja, ja. ja. Nou ja Turkije, heeft, ja, Turkije heeft zeker... ...haar uh, geschiedenis uh, wel... ...die het ook zelf probeert te ontkennen. Ja, inderdaad, uh, ja. De, de Armeniërs. Huh? ja.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 Ja, dan gaan ze dus 2,4 miljard uit de markt trekken. Natuurlijk om dat dan aan Turkije te geven, want dat, is, uh, dat hebben we net geleerd. Maar, uh, maar als zij geld afnemen, doen ze dat altijd met een moreel sausje eroverheen. Als ze dat uitgeven, trouwens ook, want uh, Turkije moet de rechtsstaat verbeteren. En ik heb absoluut niks met, met Google. Het is inderdaad uh, waarschijnlijk zoals. Uh,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 nou ja, zeker als je dat in combinatie met de overheid doet... dan is het natuurlijk... ze weten waarschijnlijk je politieke voorkeuren weten ze heel goed. Dus uh, ja, als er mensen opgerold moeten worden... Uh, dan kunnen ze heel zijn netwerkje libertariërs bijvoorbeeld... heel makkelijk vinden. Het is allemaal in kaart gebracht. En ik heb er dus zelf nooit zo'n probleem mee... als ze proberen goede attenties voor mij te regelen. Dat vind ik nooit zo erg. Er zijn andere mensen die daar heel erg problemen mee hebben. Maar ik vind het gewoon eng als de overheid...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 Ze rekenen tegen zichzelf. Ze zelf proberen moed aan te praten. Dat uh, gaat waarschijnlijk niet lukken. Maar ik, ik zou dat het boek van Julian en Assange moeten lezen. Hij heeft een heel boek, uh, een soort aanklacht tegen Google geschreven okay. En uh, ja. ja, het zit heel verweven met de overheid.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 hoe heet sorry, zo eerst? Stop, zo'n oh ja, stopwoord van mij. Het communiceert niet. Dat wilde dus zeggen, eh, eigenlijk eh, geef je zo'n boete om iets eh, duidelijker eh, te maken. Maar, eh, maar was de regel al eh, bekend dat eh, dit niet mocht? Ik vind dit nogal bijvoorbeeld eh, uit de lucht eh, komen vallen.